Het is vrijdag 2 februari en dit is de 4 Podcast. Ik zit hier met hoofd van een afdeling incidentenbestrijding, Henny Kennedy. Goedemiddag. En Esther van Venema, bekend van Café Weltschmerz, maar ook uh, werkzaam als psychiater. Klopt. Zou jullie jezelf uh, een voor een, uh, even willen introduceren? Oh. Um, vrouwen gaan voor, wat netjes. Uh, ik ben Esther van Venema, psychiater inderdaad. Uh, ik werk aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Uh, Basisaanstellingen zoals ziekenhuispsychiater, waardoor ik ook veel te maken krijg met zelfmoordpogingen op de eerste hulp. Als het dus niet gelukt is, komen mensen daar. Uh, en die beoordeling die, uh, die valt onder mijn verantwoordelijkheid. Dus in die zin denk ik uh, dat wij elkaar wel raken. Vast? Uh, ik ben Hedden Kennedy. Ik ben uh, regio manager bij ProRail Incidentenbestrijding. Dat is zeg maar de buitendienst van ProRail die alles wat de treindienst verstoort zo snel mogelijk probeert op te lossen. En uh, suicides suïcides op het spoor uh, nou, zijn een van die uh, onderwerpen waar we ons mee bezighouden. En, nou, en daar... Wij hebben we vragen en ideeën en het lijkt me heel interessant om daar met jou over te praten. Ja, ja, Nee, Er zijn natuurlijk, dat was recent in het nieuws nog gekomen, een rapportage, heel goed gemaakte rapportage vind ik zelf, van de Telegraaf over uh, die vele zelfdodingen op het spoor in Nederland. Buitensporig veel, uh, vergeleken met de rest van West-Europa. En uh, ik, uh, ik had jou gezien in een rapportage dus eerder van, uh, van Brandpunt. Klopt. Daar kwam je voor. Vertelde je ook over de ervaring die erachter zit. Ja, wat ik in brandpunt heel voorzichtig probeerde aan te stippen, was dat um, als je kijkt in Nederland, dan heb je nou, in de loop der jaren een redelijk stabiel aantal uh, zelfdodingen in algemene zin. Hè. Dat, zit, dat, dat gaat over het algemeen zo ongeveer 10 uh, mensen per 100.000 inwoners. En dus we zitten op zo'n goede 1800 uh, ja. geslaagde subsidiepogingen inmiddels 1900, eh, 1900 ik. Ja, maar in ieder geval het beweegt rond dat aantal. Ja. Een aanzienlijk deel daarvan, namelijk meer dan 200, ervan, die doen dat middels een trein. En ja, ik word vanuit mijn uh, werk ermee geconfronteerd dat ik mijn mensen, uh, die krijgen een steeds grotere rol uh, daarin, en die worden steeds vaker geconfronteerd met nou, gewoon schokkende ervaringen, ja, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik ben me er heel erg van bewust dat het slechts een kwestie van tijd is totdat daar mensen echt ziek van gaan worden, die bij mij werken. En dat wil ik gewoon voorkomen, dat is mijn werk. En, um, en ik dacht van nou misschien moeten we ook maatschappelijk eens gezien over wat andere dingen praten. Want ik krijg wel langzamerhand het gevoel dat dat aantal suicides, dat dat een soort van ja, iets is waar we liever niet over gesproken wordt. En, en Nederland is vrij vooruitstrevend als het gaat om de euthanasiewet, als je kijkt naar de rest van de wereld. En, maar er zitten een paar dingen in die euthanasiewet waarvan nou, ik zou eigenlijk als een soort stelling op tafel willen leggen of moeten we daar niet weer eens opnieuw naar kijken. En waar denk je dan aan? nou bijvoorbeeld, uh, nu is het uh, om voor euthanasie in aanmerking te komen uh, dient er sprake te zijn van, uh, van, van, uh, van uitzichtloos uh, lijden, of ik gebruik even het woord ondraaglijk en, en uitzichtloos lijden ja, ja. en er dient sprake te zijn van dat er geen redelijke passende behandeling meer mogelijk is, ja. Ja, dus die gaat Klopt. heel erg uit van je bent ziek en je doet er alles aan om beter te worden en als dat echt helemaal niet lukt dan kan het soms en nou ik zonder daar direct een persoonlijke mening over te hebben. Ik denk, misschien moeten we zeggen, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom zou je niet iemand die vandaag een einde aan zijn leven wil maken, om zijn eigen persoonlijke redenen, waarom zou je hem daar niet gewoon in faciliteren op een respectvolle en nette manier? En uh, hoe erg is dat eigenlijk? En, het, en ik snap dat het een hele ingewikkelde ethische discussie is, maar als je er nooit aan begint, dan... Van ja, maar de niks. Ja, <laughs> Helemaal ja. eens. Ja. Je, je wilt het nu op tafel leggen, ook de discussie wil je nu ook beginnen. Dat zij ook uh, in Brandpunt van laten we een maatschappelijke discussie beginnen. Hij vertelde mij ook uh, eerder apart dat er nu een veel opener uh, communicatiebeleid is daarover. Ja, binnen de spoorbranche, ik denk dat je daarop doelt, is het heel lang, eigenlijk de afgelopen 200 jaar, uh, te doen gebruikelijk geweest om niet. ...te praten over zelfdoding op het spoor... ...om daar op geen enkele manier openbare aandacht of rustbaarheid aan te geven... Nou, de, de afgelopen jaren zie je dat door de opkomst van social media en dat soort zaken is daar al een verandering in opgetreden. Zo roept NS bijvoorbeeld tegenwoordig gewoon om dat in verband met een aanrijding er geen treinen rijden op een bepaald baanvak. Nou, aanrijding met een persoon. Aanrijding met een persoon wordt zelfs ja. gebruikt. Terwijl 25 jaar geleden en, en, en, en ook nog wel recenter werd er gezegd wegens een versperring of ze werd een beetje vaag gehouden. Ja. Dus dat is de formele aandacht die er wel aangegeven werd. En, en wij van. Uh, nou, er is een soort gentleman's agreement in de spoorbranche dat dat het dan ook is. En toen wij vanuit incidentenbestrijding, eigenlijk toevallig door inderdaad aandacht van brandpunten en de telegraaf en dat soort zaken, uh, dat dit onderwerp voorbij kwam, uh, toen schrok de hele branche eigenlijk heel erg. Wat ertoe leidde dat een anderhalve week terug mijn baas weer op het ministerie moest gaan uitleggen waarom we dit. Nou, ...waarom we er wel iets over laten zien en vertellen... ...en waarom we denken dat dat verstandig is. Maar uitleggen als in op het matje geroepen worden? want Ja, zo eigenlijk... Je ja, zo, nou, dat, dat, dat was in eerste instantie was dat ook zo. Het okay. is wat, zeg maar, je hebt eigenlijk de twee grote spelers in de spoorbranche in Nederland... ...zijn ProRail en de NS. Hè. NS is de grootste vervoerder en wij zijn de <coughs> eigenaar-beheerder van de infra. En, um, en NS was het niet eens met... ...nou, die vonden er wat van dat wij op deze manier in het nieuws aan het komen waren ja. en die hebben daar vragen over gesteld wat inderdaad leidde van kom, kom eens even uitleggen. De, de meningen zijn ook begrepen van jou, verdeeld psychologisch ja. wat de invloed is van, uh, van, het, aandacht. Ja. van die aandacht. Ja, wat, wat ik, ik, zou het wel, uh, ik vind het wel belangrijk om even te reageren op wat je inderdaad zegt Henny um, het is een buitengewoon complex onderwerp wat heel veel emoties oproept. Daar zijn we, denk ik, over eens. Als je even heel um, concreet, nuchter begint bij de euthanasiewet, hè, zoals die ooit is opgesteld, dus dat je uh, inderdaad bij ondraaglijk en uitzichtsloos lijden, uitzichtsloos betekent inderdaad dat er geen enkele behandeloptie meer voorhanden is, uh, dat je dan over kan gaan tot euthanasie, dat iemand een verzoek kan indienen die uh, wilsbekwaam ter zaken is, zoals het officieel heet. Dus je moet niet leiden aan een depressie, want dan mag je bijvoorbeeld geen verzoek nee. doen. Um, en die euthanasiewet die is uh, vrij neutraal opgesteld, maar die is in eerste instantie bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld uitgezaaide kanker, die een prognose hebben van maximaal een paar maanden. En daar is het ook heel invoelbaar voor dat die wet daarvoor bestaat. Um, die wet is eigenlijk niet zozeer gericht op een... ...medisch uh, ingrijpen. Hè? Dus je kan hem eigenlijk zonder arts kan je hem interpreteren. Uh, maar dat wordt meestal niet gedaan. De arts die wordt er altijd bij gehaald om dat te beoordelen. Of er sprake is van ondraaglijk lijden en uitzichtloos lijden. Inmiddels is die wet aan het oprekken. Uh, ik maak me daar ook zorgen over. Uh, want uh, ik was gisteren bij Dit is de Dag als commentator... ...en mijn stelling ja. was steeds meer mensen willen dood... Uh, moeten we niet een groter taboe hebben op die doodswens. En daarmee bedoel ik niet dat de individuele doodswens genegeerd moet worden... want die is heftig en die is invoelbaar altijd voor mensen... en die, die moet je heel serieus nemen. Ik denk dat daar juist helemaal geen taboe op moet zijn... dat je dat bespreekbaar moet maken. Alleen de vraag is of euthanasie... ...of dat een antwoord gaat zijn op die toegenomen doodswens die we in de maatschappij signaleren. Of het nou gaat om stijgende euthanasieverzoeken, of het nou gaat om toegenomen suïcides, onder andere ook op het spoor. Uh, of het gaat om de voltooid leven discussie. Kijk, wij krijgen inmiddels verzoeken van mensen onder de dertig om euthanasie. En het argument wat altijd dan wordt gegeven is, ja, je wilt toch niet dat iemand voor de trein springt. Letterlijk, ja. altijd. Ja. En nee, dat wil je natuurlijk niet. Alleen de vraag is of je als arts, als psychiater, deze ontwikkeling moet faciliteren. Of dat je moet zeggen met elkaar van, hey, wacht eens even. Als maatschappij zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van onze burgers. Die toegenomen doodswens, wat zegt dat ons over de maatschappij, over de samenleving? En wat ik ook altijd belangrijk vind is om te zeggen dat in Nederland hebben we een unieke positie... Uh, als het gaat om die euthanasiewet. De rest van de wereld, bijvoorbeeld Denemarken, goed voorbeeld, die wil die wet niet. Want die zegt eigenlijk vrij vertaald, als mensen zich zo slecht voelen in onze samenleving, dat de dood voor hun de enige optie is om eruit te stappen, dan hebben wij de verantwoordelijkheid als samenleving om te kijken hoe dat komt. En of we iets moeten veranderen. Nou, als je dan kijkt naar onze samenleving, wat zou nou de reden kunnen zijn dat er een toegen toegenomen doodswens bestaat bij heel veel mensen? Is het social media, waardoor de echte interactie eigenlijk steeds minder wordt? Is het de toegenomen eenzaamheid die mensen ervaren? Die aangetoond heel ongezond is, slechter dan roken voor de gezondheid. Maar ook natuurlijk voor je welbevinden. We zijn als mens uh, sociale dieren. We, we functioneren in een roedel, om het maar zo te zeggen. Zingeving, identiteit, perspectief, dat soort zaken hangt Borgenleid. allemaal... Ja, dat hangt allemaal samen met uh, hoe je ingebed, be ingebed bent in de sociale context... Um, dus ik begrijp vanuit, uh, vanuit jou, vanuit meer de, de spoorwegvisie, dat het uh, terecht een heel groot probleem is waarvan je zegt, uh, daar moet ik wat mee. Ik ben ook heel blij dat je dat aankaart. Uh, ik denk dat mensen ook, uh, zich ook onvoldoende realiseren, even heel concreet, hoe het is om daar langs dat spoor te staan in je laatste secondes van je leven, die trein aan te zien komen... en te denken, nou, ik, ik, ik spring er nu voor. Die eenzaamheid die is echt gruwelijk, ja, ik, dat voor is, mensen. Ongelooflijk. Er wordt wel eens iets geroepen over, over zo'n laffe daad... en denk, nou, hoeveel moed heb je nodig ja. om die final stap te kunnen zetten? Ja. Ja, dat... En, en ik, wat ik daar ook nog aan toe wil voegen, is dat... Uh, het, het toestaan of het faciliteren van een, een zelfmoord... In 90% van de gevallen van zelfmoord is er sprake van een psychiatrische aandoening. En meestal goed behandelbaar. Dan kom ik bij een ander punt wat me enorm veel zorgen baart. Niet zozeer de maatschappij in zijn geheel... Maar de GGZ, de psychiatrische zorg in Nederland... ...de wachtlijsten zijn gigantisch aan het worden. De GGZ is slecht georganiseerd. Steeds slechter wordt het. Ik krijg berichten van mensen die zeggen... ...ik kreeg laatst een e-mail onder ogen van iemand die zei... ...nou, ik stond weer op de zoveelste wachtlijst... ...en de behandeling was zo belachelijk slecht. Weet je wat, ik ga naar de levenseinde kliniek, ...ik ga uit in de gang zetten. Maar goed, dan kan iemand ook zeggen, ik spring voor de trein. Nee. Um, dus hebben we daar ook niet een soort hand-in-eigen-boezem verantwoordelijkheid... Om die zorg beter op orde te krijgen, zodat mensen niet hun toevlucht hoeven te nemen tot dit soort afschuwelijke uitwegen? Ja, goede vraag. Kijk, nee, ja, je vraag, kan het er ook ja. niet mee oneens zijn, natuurlijk. Uh, de, de punt is alleen of dat, uh, a, hoe maakbaar is dat? En, uh, Wat bedoel en, je daarmee? Nou, omdat een, een prachtige. Een stip aan de horizon, misschien wel een utopische stip aan de horizon, dat je als maatschappij zoveel zorg kunt bieden dat je die, die het aantal doodswensen aanzienlijk naar beneden krijgt. Die, ja, er, is, er is nogal wat voor nodig, kan ik me voorstellen, hele ten dagen. Want Jij zegt ook van joh, dat dat aantal zelfdodingen, dat is stabiel rond de 1800. Het dat stijgt er, hoor. Het stijgt volgens ja. jou. Ja. Nou, niet volgens mij, maar volgens het CBS of Trimbos zijn er uh, stijgende cijfers van uh, pogingen en geslaagde uh, zelfdodingen. Ja, nou dat, dat, dat kan. Ik, weet, ik ben niet zo'n hele erg uh, cijfervettige uh, uh, uh, man. <laughs> ik, weet, ik, ik, ik weet alleen omdat ik dat gelezen heb dat we al jaren rondom de, de tien subsidies, de ene keer is de elf, de andere keer is negen of iets ertussenin uh, per 100.000 inwoners in Nederland. Dus het aantal stijgt sowieso omdat het aantal inwoners in Nederland stijgt. Zeker. Ja. Dus dat is, dat staat, Daar dat is staat voor gecorrigeerd krijgen. hoor. Uh, even, dit is wel heel saai oh. <laughs> maar Waar het uh, aantal inwoners stijf, stijgt, maar uh, er wordt voor gecorrigeerd. En desondanks wordt er dus een toename gezien oh, okay. van uh, ja. suïcide-slash pogingen. Nou, ik wil eigenlijk een tegenwerp, dus je, je, je betoog zojuist waar je eigenlijk niet tegen kan zijn. Ik wil daar toch um, nou, iets anders tegenover zetten. Kijk. ...dat ik, dat ik uh, gemerkt heb in de jaren dat ik zelf uh, operationeel werkzaam was. Hè. Dus ik, ik heb in een in periode van 10, 12 jaar, ik denk een goede 160 keer... ...de afhandeling van een aanleiding persoon uh, gecoördineerd... ...en ook een, een fysieke rol ingepakt... ...en ook zeg maar, gezien en ervaren en beleefd. En wat mij op een gegeven moment uh, opviel... ...of waar ik me heel erg van bewust werd... ...dat, uh, dat de wereld gaat gewoon door. Ja. En die, die kwam enorm binnen op een gegeven moment bij mij... Dat, uh, want je heel, als, je, als je betrokken bent bij zo'n zo incident... ben je er heel intensief mee bezig... en op een gegeven moment realiseer je van, hey, wacht eens, die, die reizigers die in die trein zaten... die vinden het wel heel naar wat er gebeurd is... en die hebben er ook wel compassie voor... en die snappen dat het even duurt voordat ze weer verder kunnen... maar ze zitten toch eigenlijk op een uur ja, te shit, kijken. Ik die shit, ben ik nog op tijd voor de Albert Heijn sluit. Ik, daarom? Zo banaal is het, toch? Juist, en als je daar dan klaar bent na een uur of tweeënhalf, drie... en je stapt er in de auto... en je rijdt terug naar het werk of naar je huis... het ligt aan het tijdstip van de dag... Dan verandert niks. De wereld gaat gewoon door. Ja. Dus het, het, het leven van die ene persoon is natuurlijk voor die persoon van levensbelang, letterlijk. Uh, waarschijnlijk is er ook nog een, een kring van naasten die daar iets van vindt. En die, dat, die daar uh, nou, over rouwt. Uh, uh, maar de rest van de wereld maakt het eigenlijk helemaal niks uit. Als je het niet erg vindt, dan zou ik daar even over willen doorvragen. van Hoe dat eigenlijk... De lasten waar iemand met, met die, die zelfloop pleegt, waar die de maatschappij mee opzadelt, hoe die eruit zien. Mm -hmm. Want het duurt dus ongeveer, je bent ongeveer 2, twee, 2,5 uur bezig. Nee, tegenwoordig is de gemiddelde afhandeltijd van een suicide op het spoor, is, die zit boven de 3 uur. Boven de 3 uur. En dat, dat, daar zijn verschillende oorzaken voor. Als we, 15 jaar geleden was het gemiddeld 90 minuten. Er is dus op een gegeven moment iets veranderd vanuit het Openbaar Ministerie... ...dat de politie is gevraagd, slechts opdracht gegeven... ...om bij elke niet-natuurlijke dood een uitgebreid spooronderzoek te laten doen. En, uh, dus, en een aanrijding persoon op het spoor... Ja, ...het wordt gewoon als een niet-natuurlijke dood uh, uh, geclassificeerd... ...en dan komt forensieonderzoek. Nou, die zijn ook, hebben ook nog andere werkzaamheden, dus die hebben een opkomsttijd. Dan gaan ze vervolgens... ...soms ligt de resten van zo'n persoon... ...die liggen over 500, 600 meter verspreid... Dat kost wel een tijd om uh, een spooronderzoek te doen. Ja. En daarna moet het nog verzameld worden, zo respectvol en zorgvuldig mogelijk. En dan moet wat er wel nog overblijft, moet schoongemaakt worden. Uh, en uh, ook daar zijn weer gradaties in. Is het zichtbaar voor reizigers? Is het op een station gebeurd of op een overweg waar weggebruikers komen, dan gaan we heel grondig reinigen. Nou is het ergens in de middle of nowhere tussen de weilanden of in een bos, dan kan je het je veroorloven om wat bloed en vetresten. Nou, ...die niet opraadbaar zijn om die te laten liggen. De natuur doet dan zijn werk, maar ook schoonmaken kost tijd. En dan vervolgens moet de trein eens weer opgestart worden. Dus je bent gewoon minst, zelfs als we heel erg ons best doen... ...om alles zo snel en zo efficiënt mogelijk te organiseren... ...ben je al heel snel drie uur verder. Ik zag in de rapportage van de Telegraaf dat het toch ook wel heel, heel knap... allemaal wordt afgedekt voor de reizigers en alle mensen eromheen. Ja, de, Lukt dat altijd om ja, de, de mensen dat, er van af te houden? Dat lukt niet altijd. Kijk, wij doen, gewoon, wij doen altijd ons best om te zorgen dat er niet onnodig schokkende dingen gezien worden door wie dan ook. En dat kan je op allerlei manieren doen, maar soms kan je het niet helemaal voorkomen. We hadden bijvoorbeeld niet zo lang geleden een persoon die bij station Woerden voor de trein sprong, vlak naast een scholengemeenschap die aan het spoor gelegen was. En ja, die kon gewoon vanaf de eerste en tweede, derde verdieping, kon je over onze... ...zeilen en, en dingen heen kijken... ...plus dat het over een flink aantal meters verspreid lag... En ...dat was ondoenlijk om dat weg te houden En mensen gaan dan kijken... ...en zijn vervolgens verontwaardigd dat ze het zien. Dat vind ja. ik altijd wel bijzonder. Ja, dat is heel apart, want je kan je bijna afvragen... ...en dat is misschien een beetje edgy om dat zo te zeggen... ...maar je kan je afvragen, moeten we het niet juist meer zien... ...zodat we snappen wat er gebeurt. Want als je het allemaal weghoudt, he, het taboe op dit, op dit soort ellende... Het feit dat er al eerst niet over gepraat wordt, er wordt nu wat meer woorden aangegeven. Mm -hmm. uh, maar ik, ja, ik, weet niet. ik ben niet een voorstander van al het leed weghouden uit de maatschappij, wat nou eenmaal aan de orde is. Nou, ik, ik kan me heel erg vinden in, in die stelling. En, en de meningen van de verschillende specialisten die wij daarover gesproken hebben, is daarover verdeeld. Mm -hmm. Die hebben bijvoorbeeld zeg maar, rugbaarheid gegeven aan suicides, op welke manier dan ook. Dat daarmee vergroot je de kans op copycat gedrag en uh, dat moet je niet willen dat is de ene stelling en de andere stelling is van nou wees open en transparant over wat er gebeurt laat het desnoods zien tot op zekere hoogte uh, de, de ernst ja zodat je ja. een soort ingebakken ja. afschuw krijgt van de omstandigheden in ieder geval bij gezonde mensen of mensen zonder suïcidale gedachten dat het een soort van nou ja of niet ik dat copycat fenomeen dat is een gegeven en dat is iets om heel erg op uh, op te letten um, maar aan de andere kant kan je daar tegenover zetten. Ja, als je maar laat zien hoe ernstig het is en hoe gruwelijk het is... in plaats van het is een soort eufemisme en af te schermen... dan komt de maatschappij misschien wel wat meer in beweging... om terug te komen op het eerste... ...betoog waar we het over hadden, hè? van wat moet de maatschappij nou doen? Ja, ik bedoel dat wanneer je het, als je het wel netjes afdekt... ...dan dan is het ook eigenlijk het... niet gebeurd en dan hoef je er eigenlijk ook niet mee. Gaat nemen. even een bezem overheen en... Ja, dan, klaar, dan ga je weer heel, veel sneller over tot de ja. orde van de dag. Maar ik denk als jij lichaamsresten op het spoor ziet van iemand die zo wanhopig was... ...dat dat de enige optie voor hem of haar leek... Um, ...ik denk dat dat, dat dat meer in beweging zet dan als we er zo bedekt over blijven praten. Maar ik denk niet dat iedereen het met me eens is. Nee, dat denk ik ook niet. En ik kan een heel. Ik zou het wel aandurven, maar ja, die, die, dat is op dit moment denk ik wel een paar stappen te ver. Ja. En, maar goed, de realiteit is zoals die is. En we zitten natuurlijk heel erg in een soort maakbaarheidsdenken: dat het allemaal leuk en gezellig en zoveel mogelijk likes op Facebook bij je leuke vakantiefoto's. Maar dit is ook de realiteit. En ik vind dat mensen dat uh, onvoldoende beseffen. Ja, ik weet, nou, misschien dat jij daar iets over gaat zeggen al, vanuit, je, uh, vanuit je vak. Dat, ik roep al een aantal jaren wat nou als, we, als, als het heel normaal is om te weten hoe het eruit ziet als je door een trein bent overreden. Hè? Dus ik weet hoe dat eruit ziet bijvoorbeeld en, en, en de mensen met wie ik werk weten dat ook. Maar als dat veel een veel bredere bekendheid zou zijn. Kijk, ik kan me zo maar voorstellen <lacht> dat mocht ik zelf ooit in de vervelende omstandigheden komen dat ik suicidale gedachten krijg zover zelfs dat ik er echt serieus over ga nadenken om het te doen dan is de kans dat ik daar de trein voor zou kiezen zoals ik er nu over denk, is vrijwel een Omdat ik weet wat er dan aan met mij gebeurt en dat ja. vind ik gewoon een hele onprettige gedachte en ik weet ook wat dat met mensen die daarmee te maken krijgen ja. uh, doet dus Op ik. Hoe zal... lang blijven de meeste mensen werken bij incidentenbestrijding die dat werk doen? Ja, heel lang dus die, uh, Ik heb ik heb uh, Incidentenbestrijding overigens zoals we die nu kennen, is een afdeling die is drie jaar geleden gevormd vanuit de samenvoeging van drie andere afdelingen. Maar ik heb mensen, die, ik heb uh, medewerkers die al 42 jaar uh, incidentenafhandeling doen. Komt dat dat die mensen die daar gaan werken, dat die dat zo, die daarin zo volharden? Ja, het is... Je maakt nou een zijstapje, dus ik moet ook even schakelen. Nou, waar ik heel trots op ben: incidentbestrijders bij ons, dat zijn, of, dat zijn aan de ene kant zijn dat hulpverleners, dat zijn uh, uh, pragmatische mensen die, die, die enthousiast worden als er een probleem valt op te lossen. Dat zijn mensen die, als er ergens iets gebeurt, waardoor je natuurlijke reflex is. Ik ga hier weg, want er is een risico. Dan willen ze er juist naartoe. Hè? Dat soort Bijzonder mensen heb je. Bijzonder persoonlijkheidsprofiel. Ja. Precies. En, die, uh, nou, en dat, dat zijn hetzelfde soort mensen waar je politieagenten van maakt. En waar je brandweermensen ja. van maakt. En waar je uh, defensiemedewerkers van maakt. En, uh, nou, en dat zie je dus ook heel erg bij pro-residentenbestrijding. Ja. Ik, ik denk tenminste dat het is wel een, heel belangrijk is om, om over te weten. Want... Uh, ja, ik, ik ben het met je eens. Ja, ik neem aan, dat is ook belangrijk om de psyche erachter uh, de verwerking van. Nou ja, kijk, het, zoiets, het, het, zijn, ja. het zijn denk ik natuurlijk bepaalde persoonlijkheidsprofielen. Wat je zegt, hè, ambulance, politie, brandweer, dat zijn natuurlijk of soldaten die uitgezonden worden. Die worden ook, ook gescreend op bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Desalniettemin kan je natuurlijk toch kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen nou, van een posttraumatische stressstoornis. En zeker als er meer stress in je leven is, bijvoorbeeld persoonlijke vlak. Uh, en je hebt daar wat aanleg voor, ja, dan, dan ben je heel kwetsbaar, denk ik, met dat beroep. We nemen even de tijd om onze events aan te kondigen. Elke twee weken organiseren wij een Batavira borrel in Amsterdam... in Café De Bekeerde Zuster aan de Nieuwmarkt. De eerstvolgende Batavirenborrel zal zijn op zaterdag 10 februari. Meld jezelf aan via ons Facebook-event... zodat wij ongeveer weten hoeveel Batavieren we kunnen verwachten...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 Hier, hier, voor het goede doel. Ik ga <lacht> er zo op. Graag willen wij onze donateurs Victor, Guido en Mark bedanken voor hun donaties van de afgelopen tijd. Mede dankzij jullie kunnen we onze onafhankelijkheid als podcast bewaren. Nogmaals bedankt. Nee, ik, weet, ik, ik, ik, ik ben heel blij dat we nog geen echte structurele uitval hebben van medewerkers doe goed hierdoor. hoor. Maar ik ben me er heel erg van bewust dat het slechts een kwestie van tijd is. Dat, dat gaat gewoon gebeuren, dat kan niet anders. Ja. Er werken, werken zo'n 180 operaties, echt mensen buiten bij ons landelijk. Ja, het, het is onmogelijk om te denken dat we die allemaal gezond kunnen houden op dit vlak. Ja. Nou, is natuurlijk bij elke beroepsgroep is er risico op uitval, maar in dit geval is het natuurlijk, uh, hoe zeg je dat, zo beladen wat het werk inhoudt. Ik wil ook nog even terugkomen inderdaad, ja. op het afschrikwekkende uh, effect van de zaken laten zien zoals ze zijn. Jij zegt ik zou nooit voor de trein springen als ik suïcidaal ben. Uh, voor mij geldt het omdat ik natuurlijk heel veel op de eerste hulp mensen zie die proberen zich van het leven te beroven met een overdosis paracetamol, mm -hmm. om maar iets te noemen. Uh, daarvan zeg ik nou als ik suïcidaal ben zou dat niet mijn uh, optie nee. zijn want ik weet dat je lever eruit ligt, dat je heel veel pijn krijgt, enorme ellende wordt. Um, dus dat maakt wel dat het beschermt als je snapt wat de effecten zijn. Ja. En in die zin, ik bedoel dat hele suïcide op het spoor, het is een heel uh, lastig, ongrijpbaar, voor sommigen ook romantisch bijna onderwerp in Nederland. En dat romantisch daarmee bedoel ik omdat het zo vaag is, heeft ook een bepaald soort romantiek, maar heel erg zwartgallig natuurlijk. Ja. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. Terwijl ik denk dat die realiteit van wat jij zegt, uh, vet en bloed op het spoor, die lichaamsresten. Dat ontnuchtert wel heel erg. Ja, ik denk het ook. Alleen ik weet het niet. We weten dat volgens mij pas als we het gewoon gaan doen. of zo. Is de samenleving te zacht geworden? Moeten we een soort shocktherapie dan? Uh... Ja, er wordt natuurlijk heel veel ellende weggehouden. Hè? Ik bedoel, uh, in verpleeghuizen waar ouderen uh, hun laatste dagen of jaren doorbrengen eenzaam... Uh, dat zien we niet, Het wordt weggehouden. Psychiatrische instellingen die zijn afgeschermd van de maatschappij. Wat krijgt de maatschappij nou mee van de ellende die er ook gewoon is? Volgens mij heel weinig, ja. relatief. Ja dat, ja, dat denk ik ook. Ja. En die, um, nou Wat bijvoorbeeld een, een recent... Misschien wellicht een voorbeeld daarvan is, als je nu, ik ben de achternaam even kwijt, maar Aurelia, een jong meisje, ja, was... een 29-jarige vrouw die onlangs geëuthaniseerd is op basis ja. van uh, psychiatrisch, ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Nou, daar, en ik heb begrepen dat RTL daar een documentaire over gemaakt, er is wat tv-aandacht voor. RTL Late Night uh, was, ja, erbij uh, ja. was erbij betrokken. was erbij betrokken. En als je dan kijkt, ik, omdat zij had contact met mij opgenomen trouwens naar aanleiding van dat stukje van, bij Brandpunt. Okay. En, en dus of, of contact opgenomen, we hebben wat informatie uitgewisseld. En uh, waarom vertel ik dit? Oh ja, omdat ik merk nu, dat nu het dan gebeurd is, en er is aandacht voor in de media, dat er een, een, een enorme golf van verbazing in de maatschappij komt. Van, goh, wat, dat, dat, dat dat bestaat. Weet je? Dat, er, dat er mensen zijn die psychisch zo lijden, dat ze een einde aan hun lijden willen maken, geen enkele andere optie meer zien. En dat het dan ook de mogelijkheid überhaupt is om van euthanasie. Hè. Weliswaar zijn dat er niet veel per jaar, maar ik heb begrepen dat er toch goede 60 mensen per zestig, jaar ja. uh, uh, geholpen worden met euthanasie uh, op basis van nou, deze aandoeningen. En, uh, ja, maar dat is een heel ingewikkeld onderwerp waar ik ook, uh, nou ja, samen met collega Bram Bakker een actie over ben gestart, dat dat iets is waar we ook niet te lichtzinnig over moeten denken omdat uh, het uh, toestaan van euthanasie bij psychiatrisch lijden een enorme complexe aangelegenheid is. Wat ik al eerder zei. 90% van de vraag om, om uh, niet meer te willen leven komt voort uit die behandelbare, vaak, psychiatrische ziekte. Zeker niet altijd. Ik werk als... Um, en daar zit je ook gewoon met de wet, met de wetgeving. Ik werk als... Um, psychiater in een academisch centrum. We krijgen veel second opinions, dus mensen die uitbehandeld zijn... niet meer willen leven. En ik denk in de tien jaar dat ik daar nu werkzaam ben... dat van alle vragen er misschien twee, drie echt... officieel in aanmerking zouden komen voor euthanasie. Omdat dat uitzichtloos lijden, Dat betekent dat alle behandelstappen doorlopen moeten zijn. Mm -hmm. um, en er echt dus geen behandeling meer uh, beschikbaar is. En als je dan goed kijkt, dan zijn bij heel veel patiënten... zijn die behandelstappen niet goed doorlopen... of zijn er stappen overgeslagen... En dan vind ik het als psychiater heel lastig om te zeggen, nou ja, maar jij lijdt zo vreselijk, ik geef jou toch euthanasie. Want dan begeef je je, natuurlijk op een, op, geef je op een slippery slope. En dan is het argument van, ja, maar wil je dan dat ze voor de trein springen, is natuurlijk ergens heel flauw, want dat ja, wil ik ja, natuurlijk ja. niet. Maar ik wil wel dat het zorgvuldig wordt afgewogen en ik denk dat we daar met elkaar heel erg goed over na moeten denken. Nee, tuurlijk, en je zit natuurlijk als psychiater ook in een enorme spagaat. Ja. Want zeg maar, zeg maar je, je roeping, het doel van, van, van, van je leven, van je vak, is dat je mensen beter maakt. Ja, daar heb je de eten op en, afgelegd. Precies, hè, dus, ja. dus, dus het is dus heel erg... Eigenlijk zou je dat helemaal niet bij artsen moeten beleggen. En, terwijl je aan de andere kant heb je de deskundigheid om een oordeel te vullen. Die heb je, ja. Dat kan alleen maar bij artsen vandaan komen. Ja, er gaan stemmen op om speciale artsen op te leiden, net zoals je abortusartsen hebt. Ja. Um, het lijkt me een heel ongezellig vak, maar goed. Ja, dat lijkt me ook heel naar. Dat, ook, ja. dat heb ik ook altijd bij dierenarts gedacht. Dan ga je op, ik wil dierenarts worden, want dan kan ik lekker met dieren spelen. En de helft van de tijd ben ja, je, je dieren aan ja, ja. het uh, inslapen. Ja. Ja. Wat, wat zouden zou de gevolgen van zijn dat er, uh, dat er een... Ja, een dat er euthanasie-artsen zijn. Dus nou kijk, ik vind, ik vind... Er is een heel groot onderscheid tussen lichamelijk lijden wat uitzichtloos is... en psychisch lijden wat uitzichtloos is. We hebben, onwijs, we hebben een onwijs moeilijk vak. We hebben een heel vaag vak. Ik bedoel, we houden ons be bezig met stoornissen op het gebied van gedrag, gedachten en gevoel. Nou, dat zijn hele vage parameters natuurlijk. Uh, daar lijden mensen onder. En goed ook, zeg maar. Um, dus als je zegt van ja, maar daar zit... Uh, op een gegeven moment zo'n uitzichtloosheid in, dan denk ik dat je dat heel breed met, uh, met heel veel psychiaters uit den landen moet beoordelen. En liefst vooraf, voor zo'n euthanasie plaatsvindt. Want nu gebeurt die toetsing achteraf door regionale toetsingscommissies met misschien een psychiater erin. En natuurlijk, iedereen doet het vanuit goede bedoelingen, weet je. Maar barmhartigheid en mensen willen verlossen uit hun lijden kan ook gevaarlijk zijn als drijfveer om... Uh, om euthanasie zeg maar, uh, verder te faciliteren in de maatschappij. Je moet daar ook gewoon juridisch met elkaar goed over nadenken. Het voorbeeld van die Albert Heringa, die nu veroordeeld uh, mogelijk is, drie maanden voorwaardelijk geloof ik. omdat hij zijn stiefmoeder verloste uit haar lijden. Als je als mens kijkt, is het volstrekt invoelbaar. En zou iedereen nee. dezelfde reflex hebben. Maar juridisch is het niet te verdedigen wat hij heeft gedaan. Ja, we hebben toch een rechtssysteem wat we met elkaar Tuurlijk. moeten respecteren. Want nogmaals, vanuit empathie en uh, barmhartigheid... Je, je zit wel een precedent... Uh, nou ja, ik vind dat, dat linker soep. Ja. En dan ook daarbij geldt nog steeds... Maar wil je dan dat ze voor de trein springen? Nee, dat wil ik niet. Nee, nee punt. <laughs> ja. nou, wat ik ook nog even... Ik, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Dus oh, en, ik, ik, ik, ik, wil, ik wil nog twee dingen minstens even ter sprake brengen. Omdat ik gewoon heel benieuwd ben uh, hoe je daartegen aankijkt... Uh, nou, en wellicht kan ik nog wat van leren. Nou het is andersom, ik ben ook blij om je te spreken, omdat we eigenlijk, uh, wij, wie wij dan ook zijn, spreken mm -hmm. elkaar eigenlijk nooit, terwijl we toch veel met elkaar te maken hebben via die suicides. Ja, ja dat, is, dat is waar. Nee, dat vind ik ook prettig. Ja. Ik wil nog even naar, um, zeg maar, suicideplegers zonder die, die, die niet per se uh, ziek zijn. Want die zijn er namelijk ook best veel. Wat, en, en het is heel moeilijk om daar harde data van te hebben. Omdat de meeste mensen die het betreft, die leven niet meer. Dus je kan moeilijk precies uitzoeken hoe of wat. En wij vanuit incidentbestrijding willen ook altijd het liefst zo min mogelijk van die persoon weten. Want dan blijft het ver genoeg weg om daar gezond mee te kunnen omgaan. Maar wat we wel, wat we gewoon weten, is dat er toch vrij veel... Ik noem het even, impulsdaden zijn van een, een wanhoopsmoment. Van, ja, van letterlijk dat moment. Hè. Er zijn mensen die zijn op, zijn nu in een enorme wanhoop, om wat voor reden dan ook. Hebben, Sommigen hebben, hebben geen enkele psychiatrische achtergrond. Zijn nog nooit ziek geweest op dat vlak. En die, en die plegen suicide. Die springen voor de trein. Dat vind ik heel... Nou, dat is voor mij ontzettend ontastbaar iets. En ook om daar een, een beïnvloeding op te bedenken dat te helpen voorkomen. Want dat zijn bij uitstek mensen die over het algemeen... ...als je een week, drie maanden, een half jaar verder bent... ...is er helemaal niks meer aan de hand. Ja, kijk, het kan, het, het kan natuurlijk het begin zijn... ...van een psychiatrische ziektegeschiedenis. Hè? En heel veel mensen die uh, krijgen het dan niet voor elkaar... ...om zich van het leven te beroven. En die komen dan bij ons op de eerste hulp. En die zijn achteraf dolblij dat ze nog leven. Precies, ja. hè, Want en, uh, ze meestal een fles alcohol ook nog eens achter de kiezen. Uh, in die wanhoopsfase. Ja, ja. uh, als ze dan weer uh, tot rust gekomen zijn en gestabiliseerd... Het is het merendeel vaak toch heel opgelucht dat het niet gelukt is. Ja. ja en waarom die... Nee, ik, ik heb er eigenlijk niet echt een hele tastbare vraag bij. maar en ik, ik heb wel één nee, uh, uh, praktijkvoorbeeld in gedachten die ik gewoon maar niet kan snappen. Ik weet niet of het gepast is als ik die schets. Wat mij betreft prima Natuurlijk. om uh, gewoon de praktijk te bespreken. Oké. Okay. Nou, we hebben een aantal jaren gelukkig, Dat is wel een aantal jaren geleden toen uh, op de dag van de Rotterdam Marathon sprong er s ochtends vroeg rondom 8 uur iemand voor de trein op station Barendrecht. En tijdens die afhandeling daarvan uh, werd duidelijk dat hij dat deed terwijl hij zijn ex-vriendin aan de telefoon had die het de avond daarvoor had uitgemaakt. En dat hij wist dat zij gingen de marathon in Rotterdam lopen en was van plan om met de trein van Barendrecht naar Rotterdam te gaan. En hij had het zo uitgekind, en dat zei hij ook letterlijk door de telefoon. Ik spring nu voor de trein, zodat de treinen niet draaien en dan kan jij niet naar de marathon. Even, en het is gedeeltelijk gekleurd ingevuld. Want ik heb die, die vriendin was dusdanig geschokt. Dat ik, ik heb er natuurlijk niet een uitgebreid interview mee gedaan. Maar dat was voor mij die kwam toen ook zo binnen van wat de fuck, dat gebeurt. Dus blijkbaar ook. Weet je wel? Misschien is het een heel uitzonderlijk geval. Ik ken de verdere voorgeschiedenis ken ik niet precies. Maar dit klonk heel erg als een momentum van pure wanhoop en woede, Iets, en ik denk, hoe kan je, hoe kan je daar ooit, als maatschappij, als, als bedrijf, als voorbeheerder, of als, als, als mensen, als naasten, hoe kan ja, je Een daar... kan dat nee. oplossen, ja. ja nee, ik dat denk ook dat je dat. niet moet, moet streven naar alles kunnen voorkomen, want wat je nu beschrijft is zo impulsief en zo heftig, um, ik zou niet weten hoe je dat moet voorkomen dan moet je misschien niet meer de trein laten rijden. Ja, nee, dat is altijd de beste Blauw, oplossing. Hè? Ja. natuurlijk. Ja, nee, dat is, uh, nee, maar ik bedoel, dat, dat is natuurlijk ook in het kader van het maakbaarheidsdenken. Je kan niet alles voorkomen. Wij kunnen als psychiaters ook niet voorkomen dat mensen overlijden aan een psychiatrische ziekte. Uh, net als bij kanker gaan mensen dood, maar bij psychiatrische aandoeningen gaan ook mensen dood. Dat zijn gewoon hele akelige symptomen van de ziekte. Um, en als die, iemand op die manier... Uh, ...met zijn relaties met zijn naasten omgaat... ...vanuit heel erg sterke impulsiviteit en wanhoop. Ik, ik heb daar geen antwoord op. Daar nee. Nee, ben ik heel eerlijk in. Want wat zou je vraag daarbij zijn? Nou... Als ik het toch probeer. Ja, misschien niet eens echt een... een vraag. Nou, de vraag zou eigenlijk zijn... Joh, is dit echt een uniek one of kind geval? Of gebeuren dit soort omstandigheden? Kom je vanuit je professie dit soort omstandigheden ook wel eens tegen? Ah, zo. Ja, nou, kijk, en wat. Want wat voor mij kwam die echt binnen als van ja, wat, dit kan je niet bedenken. Nee. Meestal, in, in verreweg de meeste gevallen, en wat ik al eerder zei, 90% leidt echt aan een psychiatrische stoornis, dat is uit onderzoek wel gebleken. In de meeste gevallen kan je een suïcide of een poging redelijk construeren achteraf, en het liefst vooraf, want dan kan je mensen beschermen. Uh, ...hoe hoog het risico is. Maar niet altijd. Maar in heel veel gevallen is er sprake van een episode... ...bijvoorbeeld even praktisch van depressie. Iemand zit weer in een depressie... Uh, ...is bijvoorbeeld gestopt met zijn medicatie... Uh, ...en dan zijn er vaak live events ...die zijn enorm essentieel. Hè? Dus wat jij zegt, het uitmaken van de vriendin van de relatie. De relatiebreuken, ontslagen op werk... Um, ...gezondheidsproblemen die opeens kunnen optreden... ...dat soort stressvolle leef, uh, leefomstandigheden, life events... ...die zijn een belangrijke trigger voor suicidaliteit. Um, gegeven het feit dat iemand op dat moment bijvoorbeeld uh, leidt aan een depressie, een episode... ...of dat iemand heel kwetsbaar is voor suicidaliteit. We zien het ook altijd heel erg terugkomen in de familie. Er is echt een genetische basis, een aanlegbasis biologisch voor... Uh, ...suïcidaliteit. Okay. Dat komt niet bij iedereen voor. Um, dus op die manier kijken wij als psychiaters natuurlijk altijd heel erg... van ...hoe, hoe gaan we dat uh, kunnen voorspellen bijvoorbeeld. Um, als er tegenslagen zijn in het leven, heeft iemand daar al eerder op gereageerd met suicidaliteit... Wat zijn er aan beschermingsfactoren? Hè? Voor sommige mensen kan het zijn, ja ik wil het niet voor mijn kinderen doen. Voor sommigen kan het zijn, ja maar dan, dan zorgt er niemand voor mijn vogel als ik er niet meer ben. Dat zijn allemaal hele belangrijke factoren die je meeneemt in de beoordeling als het gaat om suïzaliteit. Nee. Dus, uh, of als iemand uh, erg uh, ook met middelen in de weer is, hè, met alcohol. Want alcohol, daarmee krijg je een uh, verhoogde impuls. Moeilijker om je grenzen te, te hanteren. Uh, nou ja, dat zijn ook factoren die bijdragen aan het suïciderisico. Dus als psychiater ben je echt heel zorgvuldig bezig om in kaart te brengen uh, het risicoprofiel op suïcide. Ja. Kunnen we dat voor 100%? Nee, absoluut niet. Nee. Maar toch vaak meer dan mensen denken. En in die rapportages van de Telegraaf wordt ook gezegd, dat we roken vaak nog een sigaretje van tevoren. Ja. Er wordt ook nog een soort ja, autopsie nog gepleegd. Maar hoe vaak maar wat dat... met dat... Nou ja, van, um, er wordt natuurlijk wel even goed nagekeken van uh, er wordt ook een forensisch onderzoeksteam en uh, wordt er ook nog onderzocht of ze, of ze ook gedronken hebben of iets dergelijks van tevoren? Die, nou, wij hebben daar sowieso ook geen rol in, dus dat, dat ligt een beetje aan de aanwijzingen die de eerste forensisch onderzoek ver, uh, opleveren, vermoed ik. Hè? Dus als er twijfel bestaat over of dit een, uh, nou, een, een suicide was of mogelijk een misdrijf, dan zullen ja. ze dat ongetwijfeld doen. En, um, en wat, nou, wat er qua autopsie in ieder geval is, we moeten ook altijd ja. ons best doen om ongeveer het geheel te verzamelen. Even um, oneerbiedig gezegd. Ja. Weet je, je moet toch een beetje schatten: daar heb ik alles wel? En, um, en van zo'n sigaretje zie je, je en dat, dat past wel bij wat jij ook schetst, Esther, dat. Dat zijn de mensen die dan een wel overwogen beslissing maken, die is opgebouwd in de loop van hun ziektebeeld. Ja. Want die, ja, er zit soms bijna een ritueel aan. Je hebt mensen die doen, die doen keurig hun jas uit, en die, ze vouwen een deel van hun kleren op, ze doen hun schoenen uit. Er gebeurt wel eens en uh, er ligt netjes een, een briefje klaar. en er, ja. zitten, er zitten bijna rituele handelingen aan voordat ze die daad doen. Als het wel overwogen is, hè? inderdaad. De ja, dat gaat om die. Ja, precies. Maar je hebt ook inderdaad exact. de mensen die zo wanhopig zijn, een fles wijn leeg tikken en uh, naar het spoor lopen. Dat zijn er ook heel veel. En het is jammer dat we daar, tenminste jammer, ik, ik merk dat uh, het zou helpen als we daar op de een of andere manier data over kunnen krijgen. Omdat je die, die impulsen, laat ik zo, hè, die ja. impulsdoeners, die, zou je, die kan je beïnvloeden door uh, toegankelijkheid moeilijk te maken. Ja. Heel dat, concreet met hekken en zo. Precies. Bedoel, ja. precies. Ja, ja. En, uh, en dat, dat, dat is ook een van de verschillen die je ziet als je kijkt in de rest van Europa, bijvoorbeeld. Uh, als je kijkt naar Frankrijk, waar per inwoner wat meer subsidies zijn dan in Nederland, terwijl er veel minder percentuele uh, uh, treinsubsidies zijn. Nou, een van de redenen daarvoor is dat Frankrijk heeft de afgelopen twintig jaar uh, is helemaal omgebouwd tot hoogsnelheidslijn, wat een soort vesting is. Dan kom je ja. gewoon niet op het spoor. Dat, ja. Daar moet je ontzettend veel moeite voor doen. Dus je haalt, je vangt dan in ieder geval het grootste deel van die impulsdoeners van Ja, ik denk dat dat een goede is, hè? want dat is natuurlijk ook wel aangetoond dat, dat als je ergens op een galerij een hek neerzet of een net ophangt, dat er gewoon minder suïcides zijn. Ja. Dat kan je heel ingewikkeld gaan doen, maar daar... Ja, Soms is die toch? gewoon heel simpel. Ja. Ja. Alleen toevallig, zeg maar, de Nederlandse infrastructuur is zo gebouwd. En zeker als je in de Randstad kijkt bij wat wij dan noemen het, het traditionele spoor. En het is ondoenlijk om dat in te pakken. Hè? Ja. En dan, dan, dan moet je eigenlijk alles slopen en helemaal overnieuw beginnen. Maar heb je niet bepaalde hoogrisicoplekken in de buurt van, uh, weet ik veel... Uh, Sassenheim is er zo. Ja, zeker, en, uh, ja. Er zijn echt wel plekken waar het heel vaak gebeurt. Bijvoorbeeld omdat er psychiatrische instellingen vlakbij zijn. Ja, nee, Zou je die niet kunnen inpakken? Die nou, dat hebben we, kijk, we zijn al jarenlang met allerlei acties bezig. En daar hebben we ook best wel goede resultaten mee. Dus we hebben traditioneel inderdaad een paar van die plekken in het land. Weet je wel, Bolfhezen, Bloemendaal, ja. Sassenheim. En, nou, van dat soort, hè, waar uh, inrichtingen dicht bij het spoor liggen. Uh, Voorhoud. Precies. En daar hebben we inderdaad daar hebben we allerlei maatregelen getroffen. Hè. Dus er zijn andere, betere, hogere hekken. Daar zijn, we hebben wat wij noemen antiloopmatten. Dat is die plekken waar we het spoor niet kunnen afsluiten middels een hek. Bijvoorbeeld omdat er een overweg is. Dan worden speciale matten gelegd waar je eigenlijk niet overheen kan lopen. Er zit een soort puntige structuur in. Dat, daar kan je gewoon je voeten niet op neerzetten. We, hebben, we werken met speciale verlichting. Waar we nou weer nieuwe proeven mee aan het doen zijn op sommige plekken. Die dan, ja, daar zijn... De wetenschappers hebben bedacht dat dat invloed heeft op menselijk gedrag. Dus we gebruiken een ander soort licht. Die met sensoren aan schieten. Ja, die, ja. De, ja, precies. En die is dus maar ook van een bepaalde blauw tint. Ik, nou, ik, de gedachte erachter weet ik niet, maar ik hoop dat het werkt. We, hebben, we zetten borden neer op plekken waar mensen eens komen. Met van, joh, heb je, heb, je, heb je zorgen, heb je problemen, bel 113. Even ja, heel simpel. Wat een weleens. fantastische instelling is. Hè, om ja. we, en allemaal van dat soort actie. En we, we surveilleren extra. We hebben we, steeds meer plekken, camera's. En, en, uh, uh, en die camera's worden gemonitord En op het moment dat we verdacht gedrag, want dat kan je op zich... Uh, gewoon beschrijven, ja. uh, verdachte rachting dan proberen we daar zo snel mogelijk, hetzij politie, hetzij incidentenbestrijding naartoe te sturen. En ook daar haal je vaak nog mensen weg die inderdaad nou, bezig waren met de voorbereidingen, ja. of van plan waren, of nog aan het twijfelen. En, uh, dus ja, dat is allemaal heel erg waardevol. Zeker, ja. En, en ondertussen ja, gaan er nog steeds, uh, nou ja, 2017, uh, 215 suicides per trein. Ja, de vraag is natuurlijk heel bruut, wat accepteer je als maatschappijen? aan suïcides op het spoor. Ja, nee, die kan je zo stellen. Ja. ja. En die, uh, ja, ik, ik, zeg nul. Ja. Ik snap je, ja. je streven. Ik ben wat terughoudender, want ik denk dat dat niet haalbaar is. Maar het kan volgens mij minder op dit moment. Ja. Ja, ja want als je een buur kijkt, hè, wat, wat is hè, als de maatschappij moet, je, hè, wat accepteer je als aantal ja. suïcides op het spoor? En ik zeg dan vanuit mijn wereld en professie zeg ik ja nul. En daar kan ik ook allerlei manieren voor bedenken, die best wel. Het is het een kwestie van geld dan, denk je? Nou, nou, het is geld en een deel van de discussie, die mogelijkerwijs hopelijk een beetje op gang komt. Ook mede naar aanleiding van ons gesprek. Is namelijk de, je, de, de stelling die ik al min of meer poneerde: van, joh, hoe erg is het om iemand te helpen te sterven als hij dat wil, op het mm -hmm. moment dat hij dat doet? Als je dat nou faciliteert in plaats van dat je hem. Uh, en dan heb je best wel kans dat er veel meer mensen suicide plegen. Dat is een beetje jouw zorg. Je, ja, moet dat is eigenlijk, ja. je moet eigenlijk de maatschappij. Moet je iets veranderen? Dat er minder doodwensen zijn. Nou, de, de, de, zoals ik al zei, daar kan je niet tegen zijn. Dat moeten we ook zeker doen. Maar als, we, en dan tegelijkertijd zeggen we, nou, als die doodwens er wel is, doe dat gewoon. Want je, vanuit mijn optiek, vanuit het probleem met spoorsubsidies, is dat een. Nou, dat is heel oplossingsgericht. Maar stel dat het iemand is die jouw naaste is. Ik ga hem even gemeen spelen. Mm -hmm. uh, het is een naaste van jouw familielid en die wil dood en die heeft een depressie, maar die heeft geen zin om zich te laten behandelen in de GGZ. Want uh, ik ben toch niet gek? Weet je wel zo'n verhaal? Mm -hmm. die, uh, die doet een zelfmoordpoging. Uh, die komt dan uiteindelijk toch in zorg, want het is niet gelukt. Uh, wordt goed behandeld met, uh, met een simpele pil. De depressie klaart op en hij gaat weer verder met zijn leven ja. en het komt goed. Weet je, dan denk ik, ja, poeh, nou, ik weet niet of ik, uh, of ik erin mee wil gaan... dat zo iemand dan op het moment dat hij die wens heeft... dat het hem zo tussen aanstekens makkelijk wordt gemaakt... dat hij dat kan doen en dat je achteraf denkt, was dat nou wel wijs? Nee, het is natuurlijk helemaal waar. Kijk, op het moment dat je dat... Persoonlijk maakt en individualiseert naar mijn persoon toe. En als je het dan hebt, weet je, mijn, mijn kleine inner circle, een van die mensen, dan denk ik ja, nee, vreselijk natuurlijk niet. Ja, desnoods onder dwang psychiatrisch behandelen en eerst zorgen dat je het onder controle krijgt. En pas dan, kijk, als het dan het traject blijkt uh, dat het niet behandelbaar is en je hebt alles uit de kast getrokken. Dat er meer ook achter zit dan een simpele depressie. In. Ja, nou ja, goed, bijvoorbeeld is sommige depressies uitzonderlijk, maar goed, die reageren niet op behandeling. Als je dan zegt, nou, dan moeten we euthanasie toch gewoon mogelijk maken, dan zeg ik, ja, daar ben ik het mee eens. Ja, nou, het is ook niet domweg mijn persoonlijke mening. Weet je. Ik wil hem als stelling gewoon exponeren om er een Dag, gesprek over te kunnen ja. voeren. En dan krijgt hij in mijn hoofd ook vorm. Ja. En, en, en als je hem heel dichtbij maakt, zoals jij nu net doet, dan ben ik misschien ook net niet het hele goede voorbeeld, weet je, mijn... Mijn eigen moeder, die is al een aantal jaren overleden overigens... maar die is de laatste 27 jaar van haar leven was zij psychiatrisch patiënt. Is ook constant onder allerlei vormen van behandeling geweest. Heeft in de loop van die tijd ook wel, ik meen, een zestal uh, zelfmoordpogingen gedaan. Die meestal eindigden op de uh, intensive care. En dus zeg maar, ja. Ja, net, net serieus genoeg en, ja. en net niet serieus genoeg om ook echt te sterven. En die... Ja, daar vind ik, persoonlijk vind ik daar ook wel wat van. Ja. Ik had het achteraf gezien ook niet zo erg gevonden... als het wat eerder gelukt was, zou ja. ik maar zeggen. Nou ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Dat is een enorme leidensweg voor die mensen. En als dat jaren duurt, dan kan je natuurlijk afvragen van... wow, moet je, dat, moet je dat echt willen? Maar ik denk dat als ik het weer eventjes wat breder trek... Dat de, discussie over zelfdoding... dat die veel meer gevoerd moet worden. Ik heb al eens een keer een column geschreven... waarin ik verontwaardigd was en nog steeds ben... dat als er sprake is van ebola... Mm -hmm. dat dan de media helemaal op, uh, op ja. tilt slaan... en heel veel aandacht... en heel veel zielige verhalen, zielige foto's. Terwijl ik denk, jezus... dicht bij huis, elk jaar... minstens 1900 mensen die gewoon... Uh, in die afschuwelijke situatie terechtkomen... en gewoon doodgaan. Ik vind dat daar veel meer aandacht voor moet komen... En dan als jouw stelling daarbij helpt, prima. Precies, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk ook dat we voor een heel groot deel aan dezelfde kant staan wat dat betreft. Want de, de, de basis... Kijk, ik ben een incidentenbestrijder. En uh, hoe bestrijd je een incident het beste? Door de bron weg te halen. Dus als je het maatschappelijk zo kan organiseren... Dat is heel pragmatisch. Nou, en, ja, maar, en ik ben een psychiater en dokter en ik wil mensen beter maken. Dus ja, we nee, maar, hebben allebei onze business natuurlijk. Nee, maar, ja, dus ja. Als, je, als je de bron weghaalt... namelijk dat je de maatschappij... Eh, zich ervan bewust maakt dat ze een, dat ze een zorgplicht hebben. Dat we ja. omstandigheden scheppen... die mensen in deze situatie brengen. En dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. Dat ja. is de beste bronbestrijding die er is. Ja. En dat is volgens mij precies wat jij eh, Ja, eh, ik denk zei. dat het op hetzelfde ja. neerkomt inderdaad. Ja. Ik wil richting een afronding gaan. Zijn er nog dingen die... ...een van jullie echt nog even wil zeggen. Dat wil ik nog even aanstippen. Ik mocht net begon beginnen, dus ik geef nu de kans aan jou. Nou, ik wil in ieder geval even zeggen, voor ik het straks vergeet... ...want soms doe ik dat nog wel eens in enthousiasme... ...dat ik, nou, dat ik ah, ik vond het een heel prettig gesprek... ...en ik ben ook blij dat ik in de gelegenheid ben gesteld. Ik heb eerlijk gezegd nog één praktische, nou, noem het even... Ja, ...een feitelijke vraag, en misschien heb je daar wel een antwoord... ...die zou ik graag nog even willen stellen, als dat mag. Sure. Ik heb net al genoemd, 2017, 215 suïcides op het spoor. 91 daarvan vonden plaats in Brabant-Limburg. Die, die snappen wij niet. Is daar een link met die, die, die, die 1900 suïcides? Zit daar ook een, een groter percentage in de zuidelijke helft van het land? Dat of niet? weet ik niet. Het eerste wat bij mij opkomt, want ik hoorde hetzelfde over Veendam laatst, dat daar zo'n hoog suïcidepercentage is, hè? Groningen. Uh, en de vraag is natuurlijk inderdaad, van zijn dat uh, gebieden waar, kan je, het is meer filosofisch hoor, zijn dat gebieden waarbij het taboe op psychiatrisch lijden nog erg groot is? Dus dat de eenzaamheid en het uh, in stilte lijden misschien meer leidt tot, uh, nou ja, ik stap eruit. Tot kroppen. Ja, dus ja. Dat, er min, dat het minder bespreekbaar is. Dat is een heel slecht, uh, uh, hele slechte parameter, als je mm -hmm. er niet uh, over kan praten. Uh, of is het dat GGZ-zorg daar minder uh, goed op orde is? Dat zijn vragen die het bij mij oproept. Maar nee. daar moet een verklaring voor zijn. Ja, ja. Is het wel iets, wist je dit? Nou, ik wist het van, van uh, bijvoorbeeld wat ik net zei, Groningen. Maar ja. ik weet wel dat uh, hoe meer buiten de Randstad, hoe in de Randstad is het taboe op psychiatrische klachten al zo groot. Belachelijk groot. Uh, ...maar buiten de Randstad is dat natuurlijk nog veel groter. Veel groter, ja. Ja. ja. Dus ik denk dat dat... Dat is wellicht de basis. Uh, ik heb geen idee om... ...ik, ik durf het ook niet uh, heel stellig te brengen... ...maar dat, dat zijn overwegingen die ik dan wel uh, krijg. Ja. Zou het daarmee te maken kunnen hebben? Ja, het, het, ongetwijfeld. We, die, we, er we moet zijn een verklaring van, zijn. zijn al, ja, en die... Uh, ...kijk, onze eigen mensen... Die, die, ...dat kon je afgelopen zaterdag ook... ...die aflevering van Spoorbewakers zien... Die hanteren van ja, in Brabant-Limburg heb je veel meer overwegen, dus is het makkelijker. Dus dat, dat is een ja, hele, pra, hele praktische, Meestal snelle de, aanname. En, en als ja, de, en ik, ik vermoed dat het iets complexer is, dat ja. het een optelsom is van een aantal zaken. Zeker, ja. Ja. Ja, ja. Ga je hier nog zelf nader naar kijken? Nou, ja, ik ben bezig om uh, de hele kwestie in de psychiatrie uh, op de agenda te krijgen en te houden. Uh, want ik denk dat het een symptoom is van onze samenleving waar we gewoon wat mee moeten. Ja. Uh, als samenleving. En uh, nou ja, misschien soms toch wat beter voor onze naasten moeten zorgen. En gewoon letterlijk de zorg beter op orde moeten hebben. En uh, ik vond het ook een prettig gesprek. En uh, ik hoop dat we dat kunnen vervolgen op termijn. Om te kijken wat er gebeurt. Ik wil jullie allebei bedanken. Voor dit ernstige maar belangrijke gesprek bij de Batavieren-podcast. We hebben het dus ook al gehad over. Dus een confrontatie met die, um, ja, met die hele nare realiteit. collateral damage, noemen we dat maar. Uh, die hele nare realiteit. En misschien dus euthanasie als oplossing om het probleem te herleiden. Dus, het uh, wordt in ieder geval voortgezet deze discussie. Ik wil jullie bedanken en tot de volgende aflevering.